We don't need that the one that starts, starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het noordoosten van Amerika maakt zich op voor een zware sneeuwstorm. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. De regio verwacht dat in korte tijd tot 35 centimeter aan sneeuw valt. Ook kunnen hevige windstoten voorkomen. In het hele land worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. Ook Canada kampt met wintersweer. In Montreal en Winnipeg is min 26 graden gemeten. Gisteren werd volgens de BBC in Quebec zelfs een temperatuur gemeten van min 46. In Irak hebben Soenitische milities delen van de steden Fallujah en Ramadi overgenomen. Ze belaagden politiebureaus en legerposten, lieten gevangenen vrij en zetten controleposten op. De Iraakse tak van Al-Qaeda wordt verantwoordelijk gehouden voor de geweldsexplosie. Het leger zou de milities voor een deel hebben teruggedrongen. Soenieten zijn woedend over de arrestatie onlangs van een prominente politicus en de gewelddadige wijze waarop een sit-in protest werd beëindigd. Paus Franciscus heeft in zijn eerste jaar meer dan 6,5 miljoen mensen op de been gebracht. Dat is drie keer zoveel als een voorganger deed in zijn laatste jaar. Benedictus bracht in 2012 iets meer dan 2 miljoen mensen op de been. De cijfers komen van het Vaticaan en zijn gebaseerd op het aantal tickets... dat is uitgegeven voor evenementen waarbij de paus optrad. Ook zijn schattingen meegenomen van het publiek dat wekelijks aanwezig was op het Sint-Pietersplein. Burgemeester Rob Ford van Toronto heeft zich kandidaat gesteld voor de burgemeestersverkiezing van oktober. Vorig jaar kwam Ford onder vuur te liggen nadat onder meer bekend was geworden dat hij drugs had gebruikt. Ondanks zware druk om terug te treden bleef hij op zijn post. Ford heeft zich als eerste kandidaat gesteld en noemde zichzelf de beste burgemeester die de stad ooit heeft gehad. Het weer het is vrijwel overal doog, droog. De komende uren daalt de temperatuur tot een graad of vijf. In de ochtend eerst regen, daarna even zon, maar later volgen opnieuw buien, soms met onweer en zware windstoten. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS journaal Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men. nu de nacht.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 De dames voor u hebben het alvast gezwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite waard.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 Sleeping as we fly van zandwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. GFM Waar is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 TURNS FOLKS CIRCLE